Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. 18 werkstraffen voor een dodelijke ontgroening in België... Bij die ontgroening in 2018 kwam student Sanda Dia om het leven. Hij moest in een zelfgegraven put zitten. Werd gedwongen om gemalen muizen en levende goudvissen te eten. En liter zoute visolie te drinken. Terwijl er ijskoud water over hem heen werd gegooid. Het OM wilde dat betrokken leden van de studentenvereniging de cel in zouden gaan. Maar het zijn dus werkstraffen geworden. Verslaggever Arnie Stemerding volgde de uitspraak. Arnie, waarom werkstraffen? Ja, Omdat de rechter zegt ze zijn weliswaar schuldig aan betrokkenheid bij de dood van Sandra Dia. Maar dat is nooit de bedoeling geweest om de jongen te doden. Komt nog eens bij dat ze niet konden weten... dat bijvoorbeeld die vissaus waarvan ze heel veel hebben toegediend... dat dat zo gevaarlijk was. Je kan het immers gewoon in de supermarkt kopen. En dat de rechter ook zegt... de jongens hebben nooit moedwillig hulp of iets anders... weg willen houden bij Sandra Dia. En dat is dus waarom de rechter vandaag oordeelt... wel een werkstraf... ...van maximaal 300 uur, maar geen gevangenisstraf. Honderden kinderen verdwijnen uit Nederlandse opvangcentra. Dat blijkt uit cijfers van het COA dat over de opvang van asielzoekers gaat. Dan nou is het lastig te zeggen wat er met de minderjarige vluchtelingen is gebeurd. Omdat ze nu dus spoorloos zijn. Wat we wel weten is dat er bijvoorbeeld auto's gesignaleerd worden rondom asielzoekerscentra. Waar kinderen dan instappen. Of dat er kinderen zijn die aangeven dat zij hoge schulden nog hebben bij mensensmokkelaar. En dat ze heel erg bang zijn omdat ze denken dat die mensensmokkelaar bij hen op zoek is. Ook gaat een deel van de kinderen naar familie in Europa. Maar sommigen komen in de criminaliteit of prostitutie terecht. En het is het einde van een tijdperk. De allerlaatste koffietijd. Zit erop. Voor jullie hebben we het al die jaren gedaan, ongelooflijk bedankt voor het kijken. Met veel liefde ja. en met kracht en dankzij ons fantastische team achter de schermen. Ja. Nou, het was een emotionele laatste uitzending, twee uur lang. Het programma op RTL 4 mocht dan hartstikke gezellig zijn, maar er keken niet meer genoeg mensen naar. Het is niet voor het eerst dat koffietijd stopt. In 2001 werd er stekker er ook al eens uitgetrokken, maar negen jaar later kwam er een reboot. Het weer, het wordt een lekker zonnig pinksterweekend. Vandaag het koelst met 15 graden in het noorden en max 21 in Limburg. Zondag wordt de warmste dag met temperaturen van 18 tot 24 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Friesen van de ANWB. 10 minuten vertraging voor het verkeer op de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch. Tussen Breukelen en Utrecht centrum, 9 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Ja, ja, ja.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 Zin in, zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu ZFM luncht. Ja, morgen is het weekend. Uh, we gaan gewoon nog een uurtje door met uh, Tina Turner. De beste performer die er is. Tina Turner, de best. In 2020 heeft Tina Turner een uh, nieuw boek geschreven... met Happiness Becomes You... A Guide to Changing Your Life for Good. In november uh, dit jaar in Duitsland onder de titel... Happy, uh, Happiness, Mijn Spirituele, Mijn Spirituele Weg. Week. <laughs> uh, zal uh, het, het, het gaat over de, de, de boeddhisme waar ze zichzelf in uh, gevonden heeft. en Ze heeft ook heel veel boeddhistische muziek gemaakt... Daarover, dus uh, ja, we gaan nu een van de boeddhistische num nummers hebben. Ja, nou, weet je het zeker? Ja, Sarves Hans Vastir Bhavatu, ja, Mantra. Ik zeg het altijd. Het was dus eigenlijk... Zwarf, de Wafatu. <laughs> ja, die dus. Zo klinkt het beter. Ja. <laughs> uh, enkele over, uh, reacties op het overlijden van, uh, van Tina. Uh, Simply the best verwijst de Amerikaanse president Joe Biden... naar een van Turner's grootste hits om haar te omschrijven. Ze was niet alleen een zeldzaam talent... Maar de Amerikaanse muziek is voor, altijd, is voor altijd veranderd door haar. Ook haar veerkracht was opmerkelijk. Ze overwon tegenslagen en bouwde een leven en nalatenschap... op die helemaal de hare was. Ik ben verdrietig voor door het overlijden... van mijn prachtige verdriet, verdriet, vriendin Tina Turner. Schrijft Rolling Stones voorman Mick Jagger. Ze was een absoluut en enorm getalenteerde zangeres. Ze was inspirerend, warm, grappig, gul... En ze heeft me geholpen toen ik jong was en ik zal haar nooit vergeten. De woorden legendarisch, iconisch, diva en superster worden te vaak gebruikt. Maar voor Tina gelden deze allemaal, schrijft Mar Mariah Carey. Voor mij blijft ze altijd een overlever en een inspiratie voor alle vrouwen. Haar muziek zal de komende generaties blijven inspireren. Mooie woorden hoor. Ja hè? Turner's voormalige duetpartner uh, Brian Adams... die de singles Only Fools, uh, Only Love met haar opdracht... It's opdank, Only Love. It's yeah. Only Love. Zegt dat de wereld een van de grootste artiesten... alle tijden heeft verloren. Ik ben voor altijd dankbaar voor de tijd... die we samen hebben doorgebracht op toeneen... in de studio en als vrienden. Nou, ook Joop van En is natuurlijk verdrietig. Maar ja, die is altijd wel verdrietig. Heeft ze wel eens samengezongen met uh, Tony Bennett? Tony Bijna elke zanger zingt wel eens samen ja. met Tony Bennett. Ik weet het van. Beyoncé heeft ze ermee gezongen. En, uh, Eros Ramazzotti. Eros Ramazzotti. op Instagram dat hij diep ontroerd is door het nieuws. De Italiaanse zanger had in 1998 samen met Turner een grote hit met uh, nummer. Uh, Coes de la vita, can't stop thinking of you. Dus ja, iedereen heeft wel gereageerd. Ja, het is, uh... Oprah is. Winfrey natuurlijk, maar dat was ook vaak in het programma. Het is een groot verlies. Ja, ja. Oké, okay, a change is kunnen komen. Yeah. Ja, dat was dus uh, a change is going come. En nu vlak voor het cabaret gaan we nog een wortelof. Kan het doen we Of your hand makes my pulse react. That it's only the thrill of boy girl, my possessive track. It's physical, only logical. You must try to ignore that it means more.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 doen. Uh, dan gaan we doen Peter Pannenkoek. Mannen kunnen niet breien. Oh nee, vrouwen kunnen niet fietsen. Met de vraag: waar gaat het over? Voor jou Jaap en Merel, een filmpje. Oh, dat is Duits. Dat heel goed. Ja. ja, nee. ja uh, oh, dit is de, de kern, kerncentrales die ze gesloopt. Het zijn allemaal dicht. Ja, Duitsland wil in 2030. Dat is eigenlijk al heel snel. Willen ze 80% van hun energie hernie hernieuwbaar eh, maken. En ik heb bij Duitsland altijd wel het idee... ook politiek gezien, maar ja, daar weet je misschien meer van dan ik... dat zij toch altijd denken, ja, wat is het ergste wat er kan gebeuren? En dat is gebeurd al. In, in hun geschiedenis, zou ik maar zeggen. Dus, dus toch, maar ik bedoel... Uh, uh, in, in de zin van risico's nemen en zo... dat, dat kun je wel aan de Duitsers uh, overlaten. En ze hebben dus de, de laatste reactoren reactoren ges, geslust. Verslossen. Verslossen. Ja, dat bedoel ik. Ja. Maar met een sluissel. Ja, dat was... <lacht> dan. een Maar je zou nu ook kunnen zeggen: hou ze nog zeven jaar open. Want dan heb je tenminste uh, relatief schone energie. Hè. Ja, maar He, zij zeggen nou... dus dat het geschaft kan worden, harmend. Ja. Maar is... En wie zijn wij om de Duitsers tegen te spreken? Nou, ik... En ze, ze gaan er gewoon nou. voor. Alleen het enige is over die hernieuwbare energie. Ja. We moeten daar op een gegeven moment wel een aantal keuzes in gaan maken. Dus Merel, ik vraag jou de vrouw af. En ik wil dat je eerlijk antwoordt. Okay. Als het gaat over windmolens. Ben je voor de mens of voor de dieren? Voor de mens of voor de dieren? Ja, voor de vogels. Want jij, jij zegt windmolens die doden vogels. Nou ja, ik las dus. Ik las oh, je hebt zelfs een krantartikel? Ja, ja, ja, ja. ja. ja maar, de, de... Een, he een hele kleine krant, dat is mijn krant. Ja. Ja. Ja. Ik, ik betaal maar uh, 10 cent per jaar, want ik krijg iedere dag één gescheurd ja, maar de, de, de, Het schijnt dus dat de windmolens zijn enorm verstorend voor ja. vogels op zee. Met name voor de rood. Roodkeelduikers? Ja. En dan denk ik, ja, wat hebben de roodkeelduikers voor ons gedaan? In de afgelopen periode, in de afgelopen tijd. Waar waren zij tijdens de Tweede Wereldoorlog? Ja, voilà. Ja. ja. Maar goed, dus dat is, dat is ernstig. Maar wat ik ook zo goed vind is, er is dus ook onderzoek gedaan van, ja, misschien uh, is het heel slecht voor die vogels die windmolen parken in windmolenparken in zee, want ze vliegen erin en dan gaan ze dood. Maar staat in het artikel dat kunnen ze dus niet meten, omdat die vogels die vallen in de zee, dus ze kunnen ze niet tellen. Dus, uh, dus mijn voorstel is om. Ja, te zorgen dat vogels meer uh, plastic binnenkrijgen zodat ze blijven drijven. Ja. En, uh... Maar wat ook zou kunnen lastig is dat je om vogels te beschermen voor windmolens op zee. is dat ze één wiek ja. uh, zwart verven, mm -hmm. maar dat heeft, dus een, uh, een, dat heeft dus een slechte impact op bepaalde roofvogels, want die zijn uh, namelijk gevoelig voor visuele prikkels. Ik denk dat we echt voor onszelf moeten gaan. Ja. Ja, tof. En de vogels een heel klein beetje... Hè? Ja, maar weet je dat het niet alleen slecht is voor de vogels? Het is dus ook voor, voor de vissen. De vissen hebben echt gewoon constant hoofdpijn onder water. Ook door die windmolens. Ja. Alle... Nee, ja, nee, maar dit is serieus. Ja, dan ga je ergens anders zwemmen. Kom op. Nee, en die... oh. De hele zee. En Zij moeten weer bij die fucking windmolen gaan zitten. Wat dan zeg je aan je af? Nee, dat in de derde film voor Finding Nemo he, heeft hij een burn-out. Oh. Die oranje... Er gebeurt heel weinig in die film. Ja, ja. Ja, maar wat we, hoe lossen we het op, Mirjam? Want we zullen misschien wel echt fundamenteel moeten veranderen. Minder energie. Wat wil je als eerste inleveren in jouw uh, consumptieve overgedrag? Oeh, qua energie. Ja. Oh jeetje. Uh, ik kom er helemaal niet op. Nee, ik een uh, broodrooster. Broodrooster. Broodrooster. broodrooster? Heb jij nog een broodrooster? Oh, dat is heel goed. Ja. Maar, wat, wat een en... offer. Ik ben er stil van. Ja. Yes. Peter, ga je opgeven? Nou, wat ik doe, ik slaap nooit met een deken, maar met zo'n warmtelamp. Uh, dus ik overweeg dat misschien... Uh... Maar dan droog je heel erg uit, word je nog kleiner. Pas nou. Op. Duitsland heeft zijn laatste drie kerncentrales gesloten. De Duitse regering besloot te stoppen met kernenergie... na de ramp in Fukushima in 2011. Experts zijn kritisch omdat Duitsland nu meer gebruik moet maken... van fossiele kolencentrales en van gas. Het Nederlandse kabinet wil juist twee nieuwe kerncentrales bouwen. Een commissie adviseerde klimaatminister Rob Jette deze week... dat kernenergie vooral heel duur, overbodig en te laat gaat zijn. Een expert die kritisch was over het Duitse besluit... zei het volgende. Wat een onzin. Ik heb talloze kerncentrales bezocht... en ik kan het aantal incidenten op één hand tellen. Namelijk dertien. Voor beide nog een filmpje. Dit is mijn onderwerp. Ik ben sinds kort fietser des vaderlands. Ik nee. ja, vergis het jullie doen. Ja, de fietsen in de Straderlands wens niet zo te worden uitgelachen, Harmehelen. Ja, ja, nou ja, ik vind al die anderen ook als een behoorlijk Een ding? Ja. Nee, ik heb mezelf uitgeroepen tot fietser in de Je ziet hier, uh, hier die, ja, ze moet tegenwoordig om de lijken heen fietsen, dus dat oefent ze zelf. Eens. Ja, er vallen veel uh, doden, veel fietsdoden in het verkeer. Ja, met die helmplicht toch, daar gaat het om. Nou ja, dat is een optie. Het heeft toch ook gewoon ermee te maken dat het, dat het überhaupt agressiever wordt in het verkeer en zo. Nee, ik ben dus vanochtend uitgescholden voor Mogol. Nou, nee, ja, nee. Ja. Ik word Thierry Baudet. Nee, nee. Nee. nee. Maar vertel, wat gebeurde er? Nee, ik stond, oké, okay, kijk, ik ja. stond, ik reed op een parkeergarage uit waar ik dus uh, normaal gesproken niet kon. Dus je had dan zo'n, kom je in zo'n laan waar je kun je links en rechts ja. af. Andersom, rechts en links half. Ik begin nu al eens. Ga door, <zoran> ga door, ga door. Er kwam een beetje mogelijk op je hoofd, maar ga door. <tie> maar je blijft altijd welkom bij vandaag in het <tie> <tie> <tie> Links, rechts klappen. <platte. tie> dus... Oh. Het, het valt mij wel op hoe. Dit bedoel ik echt een maar hoeveel vrouwen het verschil tussen links en rechts niet weten. Dat is, ik heb zo vaak naast een vriendin gefietst, we moeten hier naar links. En dat ze dan eerst dat trucje. Yes, yes. En, en dan ligt zo in de gracht. Ja, dat, als fiets in het vaderland, vrouwen geen fiets. Laten we dan. Yes, met vrouwen kunnen echt niet fietsen. Maar dit was... Ja, maar dit, dit ging over in, oh, je was in een auto. Sorry, ja. oh, ik ja. zat in een auto. Ja, ja. ja. ja. Maar goed, oké, okay. dus. ik zal niet meer op de fiets nemen, maar in de auto. Mm. En ik was dus verkeerd uh, voorgesorteerd, want ik wist niet dat het. Naar links nee. en naar rechts uh, ja, kom. Ging. Dus, ja. ging dus ik door. moest even invoegen. Dus ik had mijn richting aanwijsraam van sorry, ik, ik ga hier naar rechts. Dus ik moet zo even invoegen. Maar daardoor stond een man achter mij even te wachten. Die moest even wachten en opeens zie ik hem gebaren. Ja, we moeten links, we moeten rechts. Zijn raampje open begon niet te schreeuwen. Dus ik mijn raampje open. Ik denk, zeg nog even vriendelijk. Sorry meneer, ik stond op verkeerde baan. Ik moet zo naar rechts. Ja! En ik moet naar links, op. En toen dacht ik, oké, okay, raampje weer dicht. En, ja. Uh... ja, dat is... Dat is uh... Nee, maar dat, ja, maar nee, dat, maar dat soort is, dingen. Ja, dat is niet oké. Okay. Nee, toch? Dat is niet nee. oké. Okay. En daardoor, dat wordt uiteindelijk uit in agressief uh, verkeer. En dus veel doden. Omdat je inderdaad mensen op elektrische fietsen... lijkt me wel relaxte te wensen, Toch? Nou, die agressieve bejaarden die als een gek aankomen ze, Het hele leven was heel traag, en nu hebben ze eindelijk snel. En nou, die gaan niet meer remmen hoor. Ja, ik denk. Ik denk altijd: welke begrafenis moet je nou weer halen? Waarvoor, waarvoor, waarvoor, die, waarvoor die haast? Maar dat is trek uit onderzoek. Meer doden. Het, het verkeer is drukker, de lonjes worden korter, enzovoort, enzovoort. Maar er is niet een officiële link tussen elektrisch rijden en meer doden. Nee, omdat ze het niet bijhouden. Die maken ze niet, ja. ja ze zeiden ook, dus, we hebben vergrijzing, dus er zijn sowieso meer ouderen. En ook meer e-bikes op de weg. Ja. Dus dan is het ook sowieso een... En ja, en uh, uh, uh, uh, groepjes mannen, die wielrennen. Oh, dat is Toch ernstig. weer die mannen altijd. Hè? Nee, maar dat is er dat ernstig mannen. volk, hè. Ja. Dus die gaan dan met een groep van 12 en dan, uh, dan doen ze alsof ze een peloton zijn. Ja. Ja, dan gaan ze heel hard. En, en allemaal en, uh, de gele trui. Ja, ja. Dat is zielig. En als ja. je ze dan vanaf de zijkant... Nee, maar goed. Uh... Het aantal verkeersslachtoffers is gestegen naar de hoogste piek sinds 2008, meldt het CBS. Dit jaar waren er maar liefst 737 dodelijke slachtoffers. Het is volgens experts vooral een mentaliteitskwestie. We zien dat de mentaliteit in het verkeer ontzettend achteruit gaat. Mensen geven andere mensen veel minder de ruimte. Ze zijn individualistisch bezig en hebben korte lontjes. Fietsers lopen het grootste risico, zij zijn van alle verkeersdeelnemers het kwetsbaarst. Vooral ouderen op een elektrische fiets zijn vaak slachtoffer. De ANWB, Veilig Verkeer Nederland en ook de Fietsersbond... vragen de politiek om forse investeringen in betere fietspaden, handhaving en fietsveiligheid. Vooral ouderen op een elektrische fiets zijn vaak slachtoffer. En dat is aan één kant tragisch. Maar aan de andere kant, met volle vaart op een Mercedes beuken... en in je laatste momenten op aarde van je fiets schieten... en heel even het gevoel hebben dat je vliegt... lijkt me toch veel leuker dan langzaam wegkwijnen in een bejaardentehuis. <lacht> de mentaliteit in het verkeer moet beter. Daarom start Veilig Verkeer Nederland met een campagne... met borden met motiverende teksten. De Gezondheid van Tina was broos. Naast een beroerte, darmkanker en nierfalen... Waardoor ze, waarvoor ze een niertransplantatie heeft gekregen... worstelde ze ook met PTSS... door haar traumatische huwelijk met Ike. Hij overleed in 2007 aan een overdosis cocaïne. -co cocaïne, oké. Ike is overleden aan cocaïne, ja. Dat wist ik niet. Tragisch was ook het verlies van haar oudste zoon Craig... door zelfmoord in 2018... Zijn vader was Turners voormalige bondgenoot Raymond Hill. De andere zoon, Ronnie, wiens vader Ike, Turner, was... stierf in 2022 aan darmkanker. Ze had nog twee geadopteerde zoons, Ike jr. en Mike... Michael uit uh, Ike's eerdere huwelijk, uh, huwelijken. Oh ja, met die andere bandlid. Oh ja. nee, nee, dit is van, uh, uit Ike's huwelijk. Dit oh, waren Ikes. niet haar biologische kinderen. Er waren haar geadopteerde zonen. Oh, natuurlijk. Want die keken de, die Ike en uh, zijn ex-vrouw keken daar niet naar om. En Tina heeft zich uh, ontfermd. ontfermd en geadopteerd en ervoor gezorgd. Oké. Okay. Dus uh, ja, dus, ze was trouwens de best uh, verkopende uh, uh, Artiest? artieste tot nu toe. Vrouwelijke rockartiest. Meer dan uh, Jennifer Joplin? 200, 200 de... miljoen verkochte platen. Of Beyoncé? Ja. Maar ik ook Niemand heeft artiesten. daar ooit nog aan getipt. Nee. <laughs> uh, uiteindelijk stopte Tina in 2009 met optreden... na het beëindigen van haar jubileumtoerné... over haar 50-jarige zangcarrière... Ik stapte in het vliegtuig, haalde diep adem en zei, het is voorbij. Bekende ze toen. Maar ik ben blij dat het voorbij is. Ik was het gewoon beu om altijd maar te zingen en iedereen gelukkig te maken. Het is eigenlijk alles wat ik ooit in mijn leven heb gedaan. Ja. Nou, dat zei ze heel openhartig over dat ding Oké. Okay. Dus, dan doen we nog een nummertje tonight, een duet met uh, David Bowie. Actually this is a song that David Bowie and Iggy Pop wrote a while ago, and David and I recorded it on his last David Bowie Tonight album. We're gonna do that together tonight. I want everybody listen. I want you to sway with me, and we're gonna sing it together tonight. door de agenda heen, in de Philharmonie, of de Phil heet dat tegenwoordig, is op 4 juni is uh, Francis van Broekhuizen en Dominique Celis het is een uh, een een, een, uh, een, contra, een Britse contrabassist. Een grappige. Een grappige rit, Britse. Okay, <laughs> weet je, hilarische sopraan, <laughs> combineert met de charmantste en grappigste bind, uh, Britse contrabassist. He, he. Het is een, vr, een vermakelijke <laughs> muzikale show volgens dit. Ik ging er snel doorheen, weet je nog? Oh ja. Sorry. En heb ik in de patronaat... heb ik uh, Randy Hansen. Dat is uh, vanavond. En dat is uh, alsof Jimi Hendrix nog leeft. Zo goed. Ja, ja. Ja. Ja, daar heb ik toch gauw wat moeite mee, moet ik zeggen. De liefde wil niet opstarten. En ik heb in de Stad Schouwburg de Verleiders... Uh, tien jaar geleden oh, hebben ja. die een, uh, een aanval toen gedaan op, de, op het bankwezen. En het was hilarisch. Ja. Uh, en dan gaan ze antwoord geven op... Uh, is het verbeterd, is het veranderd? Jazeker, het is erger geworden. <laughs> de gelddrukpersen en de commerciële en centrale banken draaien overhuren. Rentes dalen tot nooit eerder vertoonde negatieve waarden. Dalen? <coughs> oude, ja, koek, dus oude was, koek, oude koek, ja. Oude koek, ja. Uh, koek. de rijkste uh, 0,01 zag in acht jaar tijd zijn vermogen vertienvoudigen. de overheid strooit miljarden aan steunpakketten, stikstofmaatregelen over het land. geleend weliswaar, dat mogen onze kinderen later terugbetalen. maar het is Ik gewoon het, leuk, dat moet, van, het, het moet je gewoon toe. hilarisch, ze zijn ja. ontzettend leuk. Ja, ja, ja. dus, uh, nou, dan gaan we naar Zandvoort... Nou, is dus morgen natuurlijk, daar Roy had het er al over. Het hele grote buurtfeest in de Flemmingstraat. Met uh, de, de, de kofferbakmarkten uh, en alles. Bij de Fomar, dus, daar in de buurt, ja. Bij de Fomar. En wat 9 ja, ju, januari wil ik zeggen, 9 juni van start weer gaat, is uh, de vismaaltijd. En dat is echt ook een heel groot Dat gaan, gaan we doen, hè? We gaan zo met meteen, de wapen, meteen kaarten kopen: de wapenzangers met de wapenzangers en uh, ja, het is echt een feestje. Moet je dus je daar vader dan niet uitnodigen? Ja, Mijn vader legt zijn. er nou net aan hoe die is. Als... Ja, een rolstoel. Ja, je denkt ja. dat het rolstoel toegankelijk is, toch? Het zou wel rolstoel te, maar ik moet hem dan wel met de regiorijder daar naartoe krijgen en. Nou, die kan het hij kan stoppen. niet naar de wc en dat klinkt. In, dat, in dat het toch wapen, was. toch? Oh, hij kan er niet met komen. Met de rolstoel en ja. Uh, ja. Ik vind het heel lief aangeboden, maar... Ik uh, zie u uh, volgende week weer terug. Dan gaan we dus eindelijk toch Boudewijn de Groot doen... die al twee keer uitgesteld is. En dan zijn jullie maar. weer van mij af, dan, dan doet Pimbitje we, weer. En in godsnaam weer van jou. Nou zo, zo, zo, zo. Dat komt uit de tenen. dat horen jullie wel. Ja, ja, ja, ja. Nou, dan gaan we dus nu nou. maar uh, Rod Stewart en Tina Turner draaien. It Takes Two. <kling>